Tot Lewin met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vannacht in het Groningse dorp Weerdum zijn tot nu toe 90 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij vijf meldingen gaat het mogelijk om acuut onveilige situaties. De aardbeving van vannacht had een kracht van 3,1 en is de zwaarste in bijna een jaar in Groningen. Staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw noemt het opnieuw een zware klap voor Groningen en laat weten dat hij er alles aan doet om het Groninger gasveld zo snel mogelijk te sluiten. Maandag brengt hij een bezoek aan het in Groesbeek in Gelderland worden op korte termijn zo'n 60 minderjarige asielzoekers opgevangen in een voormalige zorginstelling. Het gaat om jongeren vanaf 14 jaar die mogelijk volgende week al komen. Hoe lang ze er kunnen blijven is nog niet duidelijk. Staatssecretaris Van der Burg deed deze week een dringende oproep aan gemeenten om minderjarige asielzoekers op te vangen. Voor 1 januari zijn er 1700 nieuwe plekken nodig. Anders moeten jongeren volgens Van der Burg mogelijk buiten slapen. De VS heeft nieuwe exportregels ingesteld om de Chinese chipindustrie dwars te zitten. De maatregelen moeten voorkomen dat bedrijven geavanceerde chips of apparatuur om chips te maken aan China verkopen. Eerder dit jaar werd het Amerikaanse chipmakers al verboden om aan China zogenoemde halfgeleiders te leveren. Dat zijn elektronische schakelingen op een chip. China spreekt van een schending van internationale handelsregels. In een wijk in Amsterdam-West zijn vanochtend de buitenspiegels van zo'n 15 Tesla's gestolen. De dieven hebben de spiegels uit de behuizing gehaald. De onderdelen kunnen op de zwarte markt veel geld opleveren. Afgelopen week was het ook al raak in Eindhoven. Daar kreeg de politie meer dan 20 aangiftes van gestolen Tesla-spiegels. En het weer in het noorden en oosten kans op een bui. Verder is het droog en een graad of 16. Vannacht koelt het af naar een graad of 5 met lokaal kans op mist. Morgen is het droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.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 en wie ook alweer, weet jij het nog? David Bowie. En David Bowie. Ja, dat doen we het volgende uur. Dat was iets heel bijzonders mee. Ja, ja, dat is een heel bijzonder verhaal. En uh, Dat gaat naar de aanleiding van de, uh, het, uh, het plaatje, het liedje uh, Dancing, Dancing on the, the street. street. En uh, dat gaan we dan draaien. Nee, hey, wij hebben wel een festival uh, in Stansvoort. Het heet ook uh, Dancing on the Street. Is dat zo? Nou, ja. dan, dan moet je die, uh, deze plaats zeker draaien. Want het is een, een hele, hele leuk liedje. is dat. En we hebben uh, nieuws over... Uh, dat weet je ook, Laura Fiji. Ja, daar, daar gaan we het in die, in Dat is uh, vervolg van de evenementenagenda. En dat hebben we dit uur. En dan hebben we het over, uh, daar ook over. En dan uh, nog ander nieuws natuurlijk. Ja, Susanne Jans hebben we ook natuurlijk nog. Ja, en we hebben nog even Suzanne Jans over um, de, de, de... Comedy, de uh, comedy Nights uh, ja, in, uh, in... het Amsterdam Beach Hotel. Ja, precies. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. Kortom, we komen weer tijd tekort. Ja, nou, Rendel <laughs> heeft ook het een en te vertellen. Hè, met uh, ja, met nieuws over uh, ja, iets. <laughs> Na vier. Heel spannend nieuws. Ja, ja zo nou, rond kwart over vier. En dat... Uh,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 sous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 en niet een tv-toestel. Geweldig, <laughs> wel, wel. Dat gaat er ook in. Muzika. Ja, dankjewel, uh, Geert. Ja, oké. Okay. Vandaag is het uh, Shine, want het is een uh, zonnige zaterdagmiddag. 15 graden in Zandvoort en je hoort de 5 Star en Reno Shine. Zometeen de evenementen, meneer Zeiss Older. De nieuwe single van uh, Five Seconds of Summer. Je wordt older. En dan wil je dat niet worden. Nou, gewoon lekker ouder worden. Want. Uh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 Niks gekregen. Maar okay. het valt wel op dat, dat er minder in het dorp rondlopen. Dat, oh ja, dat nou, zeker. Ja, precies. Nou ja, Dan uh, werpt het toch zijn vruchten af. Goed, die brostijd is natuurlijk altijd wel ontzettend leuk om dat mee te maken. En, uh, de, de, ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Dan liep ik te wandelen in die waterleidingduinen. En die... Uh,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 You gotta move. You gotta move. Oh, you gotta move.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 Oh, dat is juist de, de nieuwe single van Maan. En die heet sowieso Overhoop. Nou, we hebben straks uh, nog nieuws over inderdaad het, uh...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 He said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss Fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn for sooth. Captain Smith and Pocahontas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 nou, morgen draait het dus uh, onder meer om uh, deze muziek van uh, Peggy Lee. Je hoorde uh, de grootste uh, van haar, de aller, allergrootste, dat was uh, Fever. Morgen dus, jazz in Zandvoort, met niemand uh, minder dan uh, Laura Fitsi. Begint allemaal om uh, half drie. Entree is uh, volgens mij... Uitverkocht. Is, hij is uitverkocht. Zo, is helemaal, oh, <laughs> ja. Is uitverkocht. Ja, dat was het even vergeten te vertellen. Ja, oké. Okay. Nee, uitverkocht, ja, jammer joh. <laughs> Maar uh, in ieder geval, uh, hele mooie muziek morgen van uh, Laura Ficci. En uh, ja, daar gaan we ook nog even een uh, plaatje van draaien. Want ja, uh, de hele bekende plaat uh, ja. komt hier aan in de uitvoering van uh, Laura Ficci. Voorheen CenterVolt en Sunny. You brought my way Ik so I vertelde het net: uh, Joker Bruis uh, die is uh, helaas ziek. Dus uh, morgen geen optreden met uh, Joke Bruis, maar wel met uh, Laura Fitsi. En dat is niet de eerste, de beste. Dus, uh, ik denk trouwens, ja, jazz in Salvoort is een begrip al ja, zeker. vele jaren. Zeker. En dat er ook een hele belangrijke gunfactor bij zit... dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ja. Ik ja. denk dat we trots mogen zijn dat we zo'n goede jazz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 En dan vertelde hij wie er weer allemaal kwamen optreden. En nou ja, die had natuurlijk een enorm netwerk aan uh, medemuziekanten. Uh, en uh, die sleepte die gewoon allemaal naar zand toe. En dat waren natuurlijk uh, legendarische optredens. Uh.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 Of een, uh, dit soort platen die ik uh, juist ook even voor je draaide. We gaan nou weer op naar het nieuws en weer. Hebben ja. we nog wat te melden verder, uh, Benno? Nou, straks maar. Even lekker muziekje. We gaan een muziekje draaien en dan, uh, nog een beetje zonnig. Hè. We hadden net uh, Zanni. Nou, dan kan deze er ook nog wel uh, bij uh, meewoord. Als laatste voor uh, vier uur. Hier is uh, Rio.